Freddy Fantijn met het NOS-journaal. De SGP heeft na bijna tien jaar de steun van een Kamermeerderheid gekregen voor een grondwetswijziging die Europese beslissingen lastiger maakt. De wijziging houdt in dat de instemming van twee derde van de Kamer nodig is voor nieuw beleid van de Europese Unie in plaats van de helft plus één. SGP-lid Van der Staai diende de wetswijziging in 2006 in, samen met toenmalig Kamerlid Matt Herbe van de LPF. SP, ChristenUnie, PVV en de voormalige PVV-kamerleden Bontes van Klaveren en van Vliet steunen het voorstel. En vandaag maakte de VVD bekend dat de partij zich daarbij aansluit. Het treinverkeer tussen Duitsland en Denemarken is voor onbepaalde tijd stilgelegd. Dat is om de stroom vluchtelingen tegen te houden. Ook het treinverkeer dat aansluit op een korte veerdienst tussen de twee landen is stilgelegd. Vandaag onderschepte de Deense politie op die veerdienst een groep van 100 vluchtelingen. Het afgelopen etmaal zijn zo'n 330 vluchtelingen Denemarken binnengekomen per trein. De Deense regering heeft gisteren een advertentie geplaatst in vier Libanese kranten... met de boodschap aan vluchtelingen om niet naar het land te komen. Ook het Leger des Heils gaat meehelpen met het coördineren van hulpacties voor vluchtelingen in Nederland. Het Leger des Heils gaat zich richten op het inzamelen, sorteren en uitgeven van kleding. Er is veel aanbod, dat moet worden afgestemd op de vraag. Het leger des Heils heeft 1400 punten in het land waar mensen hun kleding kunnen inleveren. En Hamburg heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de Olympische Spelen in 2024. Die Spelen zouden dan voor het eerst sinds 1972 weer in Duitsland zijn. In maart had het Duitse Olympisch Comité Hamburg al verkozen boven Berlijn. Het weer... Vannacht landinwaarts minima rond de 6 graden. Het blijft droog. Morgen opnieuw zonnig en droog. In het noorden en oosten wat hoge bewolking. En de temperatuur kan oplopen tot 20 graden. Dit was het NOS Journies. Verkeersupdate. Verkeersabdate. Verkeersabdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1. Amersfoort richting Amsterdam. Bij knopend 8 kilometer. A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. 10 kilometer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu ZFM. Ja, ja. Twee duur. Maar niet het laatste keer. We gaan gewoon even lekker door met jullie. We zijn er vandaag tot negen uur. Even lekker gezellig radio maken. Of niet, Quinten? Ja. Pak Even Ja, die middelste. Ja, joh. Mooi. We gaan gewoon een gezellig radio maken. Er komen we straks nog wat gasten aan. Hier, hoor je. dear bitch, rhythm of the night, gezellig, altijd, jongen. got him. Ja, ja, dat was Derbe, It's Rhythm of the Night, live op ZFM, blijft zo'n lekker nummer, vind je niet, Quinten? Nou, het is niet mijn muziek, maar ik vind het lekker nummer. Ja, de sound toch? in Oké, okay, ik kan niet zingen, laat maar. Nee, dat klopt. Maar blijft toch zo'n lekker nummertje, of ben je hem nou heel machtelijk? Hé, hey, um, ik denk dat jij deze nog wel kent van vroeger. Dat zou best wel eens kunnen. Het is een heel ouderwets nummer. Nou, oud nu wil ik dat niet noemen. Maar uh, het is niet nieuw. Want je hebt tegenwoordig top 40. En er zit drank in, drugs. En uh, ja, ja. All of Me, uh, Ghost Town, Lean On zit erin. Hm. Uh, Justin Bieber, helaas. Helaas wel, ja. Hier zit onze grootste belieber van, de, van Zandvoort. Nou, was maar eens een feestje. Hé, kijk, toeristen! <laughs> maar daar maakt niks uit. Um, in ieder geval, uh, ik denk dat je dit nummer wel even kent. Even luisteren. Ken jij, als ik zeg Paradise, Coldplay? Ja, Coldplay. Oké, okay, mooi zo. Like Hier number. heb je live ZFM. Paradise. Coldplay. Van cold. I call nog man! Ja, ja. Nee. ZFM. Freedom en daarvoor de Passenger Letter Go. Ah oh nee, we hadden ook nog Paradise. Paradise hadden we ook nog. Dat was Quint's favoriete nummer. En uh, bij ons aangeschoven van aan tafel we zijn Daddy en een vriendin. Ik ben de naam nu weer vergeten. Lekker bezig Jonas. Ik heb meegenomen Simone en Agatka. Hoi. Welkom. Links, wie is links, wie is rechts? Ik ben Agatka. Dat is links, links. Dat <lacht> is <En> rechts Simone. <lacht> ja, ja voor de kijkers thuis weet je, wel. die moet ook Ah, wel die fiets. Ik heb daar nog een hele mooie camera. Je wordt in de gaten gehouden vandaag. Hoi. Even zwaaien met z'n allen. ze ja, dus hebben net nog de make-up goed gedaan. Ah, maakt in, de, niks uit. in de trein. Zoveel zo resolutie hebben we ook weer niet hier. Ja, ik, en ook, ik heb echt de kop voor de radio. Dus, uh... <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, nou in ieder geval, je bent uh, 1 uur en uh, 16 minuten te laat. Ja, zo zijn wij. Ja. Ah, veel joh, veel we hebben laten. op het laatste moment ja. nog bedacht. We komen toch nog gezellig even langs bij Jonas. Nee, dat komt omdat eh? ik je volgens mij 30.000 keer pervraagd wil komen. Ja. Oké. Okay. <laughs> Zie je, liegen kan niet hier. Dat bestaat niet, dat kan niet. Niet? Nee, niet. Oeh. Oeh. <laughs> Maak in ieder geval dan maar niks uit. Eh, vertel eens even wat meer over zo. Wat doe je, waar werk je, waar, waarom ben je hier? Studie. Waarom ga, waarom ga je met wel. haar om? Dat is de hey, belangrijkste vraag. Ik ben hartstikke lief. Doe eens lief voor mij. Nee. Uh, op die laatste vraag heb ik eigenlijk geen antwoord. Oh nee, nou, dat dacht <laughs> nee, nog. ik Ik heb nog zo lekker gekookt. Behalve jullie. Ik heb nog zo lekker gekookt, hè. Wat is dit nou ja, weer? Ja, ik kan heel lekker koken. Heerlijk. Mijn moeder. Mijn moeder. <laughs> Maak ik reisvoerder, word wordt je ziek. <lacht> Letterlijk. Ja, daarom, daarom zeg ik het o, ook. Nou, je weet het, het is nu kwart over zeven, je mag om half acht het weer doen om half negen nog een keer. Yes. Nee, jij liever dan ik, maar dat maakt niks uit. Nee, ja, ik vind het niet zo erg om te doen. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, uh, ik heb niet genoeg muziek voor vanavond, dat is het enige nadeel. Ja, ah, daar kunnen zij je wel even mee helpen, ze zijn er hartstikke handig in. <lacht> ik heb alleen wel lulmaatjes eindelijk. Lulmaatjes. Ja, ik weet, hoe ja, slecht hebben een slecht zonder lul. Ja, ik wil okay, het We, we zijn de... alle drie een vrouw, zeg maar. Met een ah, ik heb hier nog een man-wijd oh, wow. man naast staan, dus dat maakt niet uit. Oh, wacht uit. even. Wat ben je nou? Ben je nou een man of ben je nou een vrouw? Nou, voor. Nee, ja. ja, praat dan maar, ik hoor je wel. Voor zover ik het weet, ben ik een man. Nou, ik, denk ja. steeds, ik denk nog steeds een vrouw, en dan maak ik helemaal niks uit. Beetje gay is oké. Okay. <laughs> ja, dat zeiden we ook over jou. Rip je met, Don't worry. Fuck jou. Live op ZFM. Ja, fuck you too. De gezelligheid hier. Ik hou ook van jou, Jonas. Ja, live op ZFM. Ja, ik had kijk ook voor jou. Oh, <laughs> oh wat een gezelligheid. you got everything's eyes wanna dip get a new spot yeah yeah don't worry don't worry night never ends no hurry no hurry shorty look thick so the lines get blurry And the nights in your balls or oh, we might get dirty hey! dj let the beat play make it je Clean Bandit met Stronger en daarvoor hoorde je met gone don't worry. Jezus, wat was dat nou weer? Oh, dat was Quint, hè? dat maakt niks uit. Nou, um, we zijn net nog ergens niet aan toegekomen volgens mij, Daddy. Ja, dat toen, klopt. Toen begon ik jou nou. voor wat schulden. <laughs> ja, dat moet altijd even gebeuren natuurlijk. Nou, dus, kijk, als ik dat niet doe... Dan is geen goede radio-uitzending. Nee, dan de, is gewoon gelijk de hele en... uitzending verpest. Awesome. Maar dan maakt niks uit. Nou, uh, ga verder een beetje je mee bezig ja. was. Nou ja, dus. Uh, Simone. We ja. beginnen gewoon lekker met jou. Oké. Okay. Vertel, vertel eens wat over jezelf. Joh, bij je studie, Even gewoon. Um... Ik ben net in een paar zinnen. Hey, jezus. In een paar mag zinnen. Mag je ook vijf zinnen <laughs> van maken? Ja. 500 ja, ik? Ja, oké. oké. Okay, okay. je, je mag ook de hele uitzending gebruiken. Geen probleem. Ja. Maar dan Zolang je, je maar om mee kunt voor Dan loop ik even weg. Ja, kort in bondig. Gaat mij niet echt lukken. Nou, um, ik ben Simone. Wacht, ik... wacht. Twee seconden. Nee, ja. je rijdt de zand lopen even om. Dat is vijf minuten precies. Oh wauw, die uh, op vijf minuten heb ik niet nodig. Uh, ah je weet dat, maar nooit. Doe okay. maar. Nou, uh, ik ben Simone, ik ben een vriendinnetje van Dedi. Hallo. En Dedi uh, heeft me hier mee naartoe genomen. Getrokken. Uh, ja, dat eigenlijk. Onder dwang. Het nou, was, het nou, was echt met de mes heel, op je keel. Het was meer van, ah oh, Daddy, ja. alsjeblieft mij, alsjeblieft, dat oh, doe, doe, doe. Do. Mijn moeder vindt het zo leuk. Dat was ik. Ik hoop dat ze niet <laughs> luistert. maar het is niet Mijn moeder kan het echt helemaal niks schelen. <laughs> Maar vertel verder. Uh, ik zit deur op dit moment. Uh, op de HBO verpleegkunde in Leiden. Um, Leuk. Moet ik allemaal nog meer vertellen? Mijn hobby's zijn tekenen en hockey. Tekenen kan ze trouwens erg goed. Ik ook. Bedankt, Deddy. Nee, nee. We hebben het niet over piemels tekenen. Nee, we nee. hebben het over echt tekenen. Echt kunst. Ik, ik teken alleen maar kunstjes. Dat weet je toch? Allemaal. Uh, Wat homo. Okay. <laughs> maar oké, okay, ja, dat is een beetje kort, uh, kort en wondig. Simone, ja. ja. <laughs> Nou, laten we het zo wel. zeggen. Ja. Ik, vraag ze, ik doe de vraag wel, want dan gaat het nog beter hier ook. Oké. Okay. Wat doe je in je dagelijkse leven buitenschool om? Um, nou, uh, afspreken met vriendinnen, tekenen, je ja. werken. Eigenlijk en hele standaard holidays. dingen. Ja. En waar werk je? Uh, ik werk in Club Stoker in Haarlem. En nee. ik werk in Renaldas, dat is een verpleeghuis. Dat ook doe je je beter dan nee, ik. Ik heb ook in de club gewerkt, maar ik ben weggegaan. Oké, okay, leuk voor je. <laughs> de gezelligheid. Oh, lief, lief, lief. En Agatka, vertel jij nou eens wat over jezelf. Nou, ik ben wat Agatka. Wat doe jij allemaal? Ik studeer voeding en dietetiek. Ik ben nu tweedejaars. En uh, in mijn vrije tijd speel ik met vrienden. Oh ja? En speel ik klarinet. Awesome. Clarinetto. Net als Octo. Ja. En, en we, vertel eens over je afkomst. Ik bedoel... Oh, ja. hè? Ik heb uh, tot mijn vierde in Slowakije gewoond. Ik ben daar geboren. Mijn hele familie woont daar. En uh, je, je gaat ik al terug. een aantal jaar hier. <laughs> ja. <laughs> ah, maar we gaan je wel missen. Dank ah, je wel. Ga je weer weg? Ja. ja, uiteindelijk. Duur nog wel even volgens mij. Nou, Moet je weg of wil eerste je Eerste studie. Ja, ik ga volgend jaar een half jaar studeren. Ja. In het buitenland. Ja, en dan, uh, ja, over een aantal jaar woon ik weer in mijn eigen land. Wat nou ja. een gezelligheid. Nou, ja, uiteindelijk, er... Nederland is wel een beetje de eigen land geworden, hoor. Oh, ja, dat wil... is toch alleen maar mooi. Maar Dede, je moet niet gaan huilen, ze komt vast een momentje op vakantie. Onze ik ziek. ga daarheen, hè. De... Ja, dat... het uh, nee, zal wel. Ik sliep we iets drinken met de papa. En dan zeker het dronken, zeker dronken het, het vliegtuig in. Nou, uh, ik weet niet, maar na twee glaasjes ben jij helemaal al zat, hoor. Echt waar. Dat spul is echt niet goed voor je. Nee, wel voor jou dan? <laughs> nee, ik vind dat we eigenlijk alweer bijna te veel hebben geluld. we hebben al te veel geluld. Geluld. Oké. Maar dat maakt allemaal niet uit. Wacht even. Ja, moest even. Soms voor je. Ja, denk ik wel. ja, Steek er nog een op. Zo zeggen. Hé, maar die zandloper loopt nog steeds voor mij. Echt? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb hier een klokje en ik heb maar twintig seconden. Maar Marisa, ik ga Dedie even irriteren. op heb je drank en drugs van Ronnie Flex en Lil Kleine. Oh ja. Nee, nee, nee. Ja, waarom niet? Nou, dat is echt een van de weinige nummers waarvan ik zeg van nee. Man niks uit, oh nee. man niks uit, maar niks uit. Hierna mag jij het weer doen. Hier heb je Ronnie Flex, Lil Kleine, Drank en Drugs. En natuurlijk, zou, als je bitch wil chillen. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb plan. en drugs. Ik heb plan. en drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb plan. en drugs. Drugs. Ik heb plan. Hey. en drugs. Als je bitch wil chillen en ze belt mijn nummer, dan ga ik wel.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 Ja, Ronnie Flex, Lil Kleine en Dranks en Drugs. Of even door chips en cola. Ligt eraan waar je zin in hebt en hoe je het noemt vandaag. Het is twee over half, twee minuten vertrag. Lijkt me wel een spiel op de A12. Maar dat maakt nog niks uit. Hier heb je onze oude vertrouwen, weer lelijke kutvrouw Daddy. Oh, wacht even. Ik zal je wat harder zetten. Ja. Nou, gaan we eerst even lief doen? Je had me uitgezet. Oké, okay, schat. Kauw van je. Ga jij even verder. Vanavond koelt het snel af. Vannacht wordt het 7 tot 12 graden. Morgen wordt het een overwegend zonnige dag. Met middagtemperaturen rond de 20 graden. Ook vrijdag is het vrij weer. Al kan later op de dag in het noordoosten wel zeer plaatselijk een bui vallen. Dat was het, jongens. Echt, vind je? Ik vind het ja. helemaal niks. Mag je? Ja, dat maakt dan niks nee, uit. Nee, ik zeg niet dat het goed is. Ik zeg dat dat was het. Aha. Voor mij hoor je de files van, hoe uh, het zal het zijn, 5 <klaar> kilometer of langer als je laat. Op de N203 Alkmaar Am Amsterdam Alkmaar 6 minuten vertraging tussen de a 9 Uitgeest en Uitgeest centrum. Op de N225 Renen Utrecht 8 minuten vertraging tussen Wijk bij Duurstede, Amersfoort en Oosterleids. Op de N252 Tersalt Terneuzen 9 minuten vertraging tussen Havens 4500 en 5000 van de Eikenduin Terneuzen. Dit waren je filens. Het gaat om niet zo lekker vandaag. Wat ben je allemaal aan het doen? Hier hoor je Jesse met nobody's perfect. Soms I just can't shut the Like I need to tell someone, anyone to listen And that's where I seem to fuck up Yeah, I forget about the consequences For a minute there I lose my senses And in the heat of the moment My mouth starts growing, the words start flowing up. But I never meant to hurt ya. I know it's time that I learned to Treat the people I love like I wanna kept it between us, but no I went until the whole world had a feeling, Oh, so I sit and I realize, with these tears falling from my eyes, I gotta change if I wanna keep you forever, I promise that I'm gonna try, but I never meant to hurt ya, I know it's time that I learned to, treat the people I love, like a To I drew a smile on my face, to paper over me, but wounds heal when tears dry and cracks they don't show, so don't be so hard on yourself, no. Let's go back to simplicity, I feel like I've been missing me, but it's not who I'm supposed to be.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 Make a love all night Fresh it up, then you're down And in between Oh, I really wanna know What do you mean? Do you need Ja, dat was Justin Bieber, What Do You Mean. Die staat onderlangs deze week in de top 40 op positie nummer 28 uit mijn hoofd. Daarvoor die Jesse Klein, Don't Be So Hard. En Jesse G, Nobody's Perfect. En uh, mijn oude vertrouwde gast-DJ uh, slash EKE-ontwerper zit hier naast me. Ja, ja. Dat is mijn uh, hardstyle-liefhebber tegenwoordig. Ja, klopt. En ja, jij met volledig overstapt naar de hardstyle, zover ik weet. Nou, niet volledig, maar... Want ja, er is nu een mix uitgebracht van, heet hij nou, Mr. Polska, dat heet Houska ja. Wouska, in een remix van Dr. Rude. Dr. Rude. En die was, als het goed is, ook op uh, Defcon 1. Ja, dit jaar. Defcon 1 uh, 2015 weekend. Ja. Oké. Okay. Vertel me er eens wat meer over. Nou, uh, Defcon is een jaarlijks festival. Dat weten uh, wij. Wordt van 20 tot en met 22, uh, of van 19 tot en met 21 juni gehouden. Yeah. Uh, het is in Nederland, Australië en in, volgens mij ergens in december ook nog in Chili. Ik zag heel toevallig op internet dat ook ergens uh, Defcon was op... Uh, hoe heet dat nou? Het was ook ergens in, weet ik veel, een soort heel arm gebied, Afrika en al Chili. die dingen. Nou, ja, nou dat dus. Nou, dat zei ik nou. <lacht> nou, sorry. <lacht> nou, hier. <lacht> het komt al in 2003. Ja. Oké, okay, nu even een hele leuke vraag. Ben jij er ooit al een keer geweest? Nee. Zal jij er al een keer naartoe willen? Ja, volgend jaar. ik gepland. Oké, okay, nou, het klinkt wel leuk. Ik ga volgend jaar ook. Nou, gezellig. Nou, dan gaan we met z'n tweeën toch? Ah, ik vind het goed. Nou, dat is bij deze afgesproken dus. Top. <laughs> nou, het is, uh, zoals iedereen weet, het is een Q-Dance event. Uh, Q-Dance organiseert on onder andere Climax. House Galax. Wat staat daarnaast? Contact. Uh, even kijken. Het Exclusive. Technology. Club Tempo. Defcon. q -base. In Control. Capital ook nog. Freak show. Ja, yeah. en onze curled. Maar dit is een, een nieuwe remix ervan. Van, van Quentin's vriend, Mr. Polska, samen met Dr. Root. <laughs> wowza, wowza, wowza. Kijk of het wat is.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 En daarvoor die je This Summer Gonna Hurt van Maroon 5. Daddy. Ja. Heb jij nog wat te doen vandaag? Wat ik te doen heb? Uh, nou ja, ik moet nog eten zometeen. Dat hebben we toch al gedaan? Nee, de helft. Even gegeten. Wacht, even, even tussendoor. Dus even privé met de en zijn we doen het over de radio. Wou je nou nog naar Bob of niet? Uh, willen we nog naar Bob? Oh, wacht, wacht, wacht. Even microfoon. Ja, gaan we verder. Wat is Bob? <laughs> Bob, de mij Je, je kan mee te zeggen wie is Bob. Nee, uh, trapje. Nee, wacht maar. Nee, nee, nu moet het ook gewoon. Gaan jullie het even met elkaar praten voor twee seconden? Oh, oké. Okay. Wat is Bob? Bob is uh, die vriend van ons op het strand. Oké, okay, leuk. Ja, ja nee, maar willen jullie erheen? Of zeggen jullie van nou, ik wil een beetje op tijd thuis zijn? Of... Ja, ik moet op tijd thuis zijn. Heel eerlijk, ik moet ook op tijd thuis zijn. Ah, oh, het zijn nog maar puppies, hè, Jonas? Vind je? Ja, kijk dan. Moet je deze? De maatjes maken lol. Werken ze samen is niets te doen. Op de bouwen. En dan rijden hamstert. Op de bouwen. Op met oh, bouwen. Wij het maken? Op de maatjes en dan rijden Op te bouwen. Nou, dat is dus Bob. Kennen jullie Bob niet van vroeger? Bob de bouwer. Ja. Ja, de. dat ken ik wel. Nee, Bob, Bob is onze maat hè, Jonas? Ja. <lacht> Maar uh, daar gaan we misschien straks wel even langs. Dat, uh, daar hebben we het zo Kijk nog wel weleven, over in weleven. het uh, laatste uur. Komt goed. Nou, we gaan eerst even naar het nieuws toe. Tot zo. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS.